Dag mevrouw Boomsmaag, mevrouw Boomsmaag. Ik kom met nieuwe verhaaltjes hmm. halen. Had jij even, Bert? Ja. Dat was lastig? Nee hoor. Gebeurt er nou eigenlijk nog wat mee? Er is dus even een plan om ze uit te geven, maar dat zal nog wel even duren. Als dus jij heeft de getallen en de aantallen opgeeft, dan voel ik ze erin. Protocol 481 tot en met 497. Dat is het werk van meneer Asjes.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 Denk er eigenlijk over om me eens te laten afkeuren. Nu ik in 89 zit, is dat wel interessant geworden. Gelijk heb je. Wat ik jou was, het ook doen. Want het Calvinistische schoolbesef moeten we maar eens De meeste van mijn vrienden hebben zich trouwens al laten afkeuren. Dus je krijgt zo langzaam het gevoel dat je de enige bent die nog zit te soppelen. Hoe hoog is die uitkering eigenlijk? Die uitkering.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 Tijdstip oefen te binnen. En dan zegt jij wel eens dat zoiets bij u niet kan. De heer Koning kan alles. Bij ons zijn de restaurants na half twee leeg. Dat is een van de zaken die wij van u nooit zullen begrijpen. Maar zij blijven er wel gezond bij, nietwaar? <laughs> zijn wij dan niet gezond? O oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Gij in ieder geval. <laughs> dat wil ik maar zeggen. Maar uh, ik wachten. Dan stel ik eerst het punt van de literatuurinformatie aan de orde.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 Ik heet Staaf. Maar zonder dat Nederlandse uh, je en jij. Want daar kunnen wij niet aan wennen. Dan zullen we elkaar maar Maarten en Jan noemen. Ja, graag.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 Dag Anton. Dag Staaf. Dag meneer Pieters. Dag Maarten. Hoe heet ik? Dag Staaf. Ja, juist, zo wil ik het horen. Dag Jan. Uh, dag Maarten. Dag meneer Beerta.